Acht uur, Anoktheisen met het NOS-journaal. Mensen die op Cyprus geld willen pinnen... kunnen nog maximaal 100 euro per dag uit de automaat halen. De centrale bank in Nicosia heeft besloten... dat de opnamelimiet verder wordt beperkt. Verschillende banken hadden het maximum al verlaagd, tot 260 euro. De limiet blijft van kracht tot de banken dinsdag weer opengaan. Of tot het moment dat er meer duidelijkheid is over een noodkrediet van Cyprus van de Europese Centrale Bank. Of die duidelijkheid er komt hangt af van de uitkomst van het overleg van de eurogroep in Brussel. Daar worden vanavond de reddingsplannen van de Cypriotische regering besproken. Dat overleg zou om zes uur vanavond beginnen, maar is een paar uur uitgesteld. Ongeveer 235.000 mensen hebben vandaag gratis gereisd met de trein. Ze hoefden niet te betalen voor een ritje met de Nederlandse spoorwegen... als ze het boekenweekgeschenk van Kees van Kooten konden laten zien. Volgens de spoorwegen werd het boek vooral als treinkaartje gebruikt op de langere intercityritten. Van Kooten reisde zelf als conducteur van Tilburg via Den Haag naar Amsterdam. Onderweg las hij voor en signeerde hij zijn boeken. Vandaag was de laatste dag van de Boekenweek. Het thema was dit keer Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden. En vorig jaar reisden 200.000 mensen met het Boekenweekgeschenk. Kirsten Wild heeft de wieler-semiklassieker Gent wevelgem voor vrouwen gewonnen. Ze was te sterk voor Sanne van Pasen van Rabo. De Belgische Kelly Druits werd derde. Bij de mannen won eerder vandaag de Slovaak Peter Sagan. Hij reed een paar kilometer voor de finish weg uit een grote kopgroep. De Sloveen Bozic finishte als tweede voor de Belg van Avermaat. Gent wevelgem was vanwege de kou 45 kilometer ingekort. Het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Pas vannacht neemt de schale oostenwind langzaam in kracht af. Morgen overdag is het redelijk zonnig en overwegend droog. Het wordt dan een graad of twee. Dit was het NOS Journaal. Ik reis langs de raafelranden van Nederland. Vanavond in de grens, naar Limburg, op zoek naar de identiteit van de Limburger... die lang niet eens in staat werd geacht om zijn eigen provincie te besturen. Vanavond om tien voor half negen, bij de VPRO, op Nederland 2. Ik zie, ik zie wat jij nu ziet en het is rood. Toch? Of nee? Jawel, die auto voor ons is toch rood? Slecht zicht, daar komen nog wel eens ongelukken van.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 Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond. U luistert naar Labyrinth met vanavond cellen, straling, Big Brother en de reuze inktvis. De meeste onderzochte cellen van de hele wereld, die waren ooit van Henrietta Lex, dat heeft ze zelf nooit geweten. En haar familie lange tijd ook niet, en dat was natuurlijk slordig. Maar dat niemand zich ooit afvroeg of die cellen wel geschikt waren voor onderzoek, dat was misschien nog slordiger. We praten er zo meteen over. Drones, populair bij het leger, maar wat als er spionagevliegtuigen komen... zo groot als een vingernagel met camera's erin... en wat als uw vunzige buurman straks zo'n apparaatje koopt? Aan de vooravond van een wetenschappelijk congres over drones... gluren wij vast over de schutting van de dronefabriek. En we gaan het hebben over de reuze inktvis, Die heeft ooit aan de afgrond van de uitsterving geroken, blijkt uit nieuw onderzoek. Dat in onze nieuwe rubriek wat we vorige week nog niet wisten. Eerst vragen we ons af wat wetenschap eigenlijk is. En dat vroegen we aan voorbijgangers in Utrecht. Wat is wetenschap? Ik flauw ben, idee. Ik ben, ik ben net klaar met werken, dus dat zijn net iets te moeilijke vragen voor mij op dit moment. Uh, weet ik niet. Ja, Ik pas hem even door. Nou, wetenschap, je gebruikt het woord natuurlijk heel vaak, maar. Als je dan een definitie moet geven, dan is het dan best wel lastig. Nou ja, techniek. Dat we met computers kunnen werken en een auto kunnen rijden en een fiets met versnelling hebben. Ja, wat nog meer. Google denk ik. Wetenschap is breed. Je hebt 20.000 soorten wetenschappen. Ik heb veel respect voor de wetenschappen over het algemeen. Dus uh, ik hoop dat ze de, met het geld wat ze ervoor krijgen, dat ze daar goede dingen mee doen. Ja, dat vind ik. We gaan het hebben over drones, vliegende robotjes... al dan niet uitgerust met een camera of, uh, of andere toepassingen. Nou, Er is veel over te doen, kamervragen. En volgende week is er een groot congres over drones. En hier in de studio zit Lambert Royakkers... universitair hoofddocent ethiek en techniek aan de TU in Eindhoven... en universitair hoofddocent militaire ethiek... aan de Nederlandse Defensieacademie te de Breda. Hartelijk welkom. Een, een drone, hoe ziet het er eigenlijk uit? Hoe, hoe groot is een, een beetje drone tegenwoordig? Nou, dat varieert echt. Je hebt hele kleintjes, van een paar, nou, een kilo. Mm -hmm. een, een kilogram. En uh, nou, die hebben dan een doorsnede van 50, 60 centimeter. Uh, maar, je, maar je hebt ook grotere van, van 150 kilo... En, maar die zijn meer gebruikt voor, voor politiedoeleinden. Nou, dan heb je natuurlijk in de militaire context de drones die echt kunnen schieten met bewapende drones. Nou, daar praten we eigenlijk over drones ter grootte van een, ja, iets kleiner dan F-16. Als het maar onbemand is, dan noemen we het gewoon een drone. Ja, eigenlijk wel. Als het, als het, ja, we hebben eigenlijk al een categorie, de modelvliegtuigjes die we kennen, die moeilijk, redelijk moeilijk te besturen zijn. Maar we praten eigenlijk al over een drone dat er een bepaalde robottechnologie in zit. En dat betekent eigenlijk dat er eigenlijk al een sensor uh, in zit. Dus dat hij iets zelfstandig kan of dat er cameraatjes aanhangen. Dan praten we eigenlijk al langzaam over een drone. Een leuk nieuwsbericht. Uh, er was een medaille uitgereikt voor het eerst in het Amerikaanse leger aan een drone piloot. En toen kwamen de gewone piloten uh, in, in opstand. Want die zeiden ja, wat heeft die man al nou helemaal gedaan? Die zat in zijn luie stoel daar ergens in Utah of Pennsylvania. Daar wil ik vanaf zijn. En, en, die, en die schiet op afstand. Die heeft helemaal geen gevaar gelopen. Vond ik, vond ik een interessant. Het voelde als een soort keerpunt, een medaille voor een dronepiloot. Ja, goed, voor mij is dit ook de eerste keer dat ik het hoor. En ik vind het ja, toch frappant dat dat gebeurt. Ja, kijk, het, het is een feit dat er al meer uh, piloten, de Cubicle Warriors noemen wij ze, die, dus die op afstand die uh, drones besturen, die worden, er zijn al meer mensen die zo opgeleid worden dan de echte gevechtspiloten. Uh, dat, dat, is, dat is één zaak. En de twee, ja, ik vind het frappant om te horen. Want. Uh, op het moment dat je eigen collega's, goed aan de gevechtspiloten, daar toch een beetje in opstand komen, dat, dat, dat hij een medaille heeft gekregen. Ja, omdat hij, ja, zeg maar, laf is. Uh, ja, op, op een afstand, 10.000 kilometer van, van het slagveld. Uh, ja, dan kun je je helemaal voorstellen hoe de bevolking in Afghanistan dit ondervindt. Als uh, weer zo'n uh, drone een, bijvoorbeeld een burger raakt, dus een onschuldig, uh, onschuldig burger. Ja, dat de bevolking dit, dit, dit echt als laf uh, ziet. En, en sterker nog, uh, ja, we, we, er zijn wel eens van die rebellen-terroristen geïnterviewd. En die, uh, ja, dan is zo'n zo ja, zo kreet van, voor elke burger levert ons vier zelfmoordterroristen op. Ja, dat is natuurlijk vrij... Uh... Ja, vrij, vrij heftig als je dat, uh, dat hoort. Barack Obama zet erop in. Dat is voorstelbaar, want je kunt uh, veel uitrichten in een ander land... zonder dat je zelf uh, militairen hoeft te verliezen... of, of zelfs erop ja. uit hoeft te sturen. Maar de vraag is natuurlijk of je uiteindelijk er een oorlog mee kan winnen. Want je kan uh, vanuit de lucht veel doen... maar je kan niet een nieuw regime installeren... of, of een ideologie opleggen aan een bevolking... of uh, laten zien dat jij daadwerkelijk de macht hebt. Ja... Ja, dat is natuurlijk ja, dat is een goed punt. Want ja, je kunt niet met drones zomaar uh, ja, zeg maar, maar een, een land overwinnen of, of, of iets dergelijks. Wat wij vooral doen... Bij, bij, op... Wij hadden de Canadezen in de tijd, die ons Lucky Strike uh, gaven en chocola... en stonden juichend in de straat. En moet je je voorstellen dat er drones waren binnengekomen? Ja, nee, nee, ik denk niet dat het werkt. Want kijk, ook, ook, ook wij, hier, of hier in Nederland, wij hebben, ja, we zijn toch vrij bekend op die Dutch approach... Hè, het winnen van de hearts and minds. Ja, dat, dat, dat werkt. Uh, zeker als je wilt, wilt, wilt opbouwen, een land wilt opbouwen en uh, wilt werken aan een vredesmissie ja, dan, en als je dan drones inzet wat ja, toch constant bepaalde angst bij de bevolking teweeg brengt van elk moment ja, zou, zou dat ding kunnen schieten ja, je weet niet of er een, een wapen onder hangt of dat die alleen maar voor verkenningsdoeleinden wordt gebruikt uh, ja dat, dat geeft weinig vertrouwen aan, aan het volk dus, uh, een, va een vaak gehoord argument is dat een uh, piloot die niet fysiek aanwezig is... maar op afstand met een joystick oorlog voert... sneller geneigd zou zijn om iemand te doden... omdat het toch maar een poppetje op een scherm wordt. Het werkt dehumaniserend. Is dat wel eens onderzocht eigenlijk? Uh, nee, we, we gaan er eerlijk gezegd wel van uit dat het uh, dehumaniseren kan werken... en misschien zelfs werkt. En uh, ja, wij starten binnenkort op de Technische Universiteit Eindhoven... een, een, een onderzoek hierna. Want misschien werkt het juist humaniseerd in die zin. Omdat die mensen uh, geen angst hebben dat ze worden getroffen. Hè, dat hebben natuurlijk flexpiloten uh, wel. Uh, daarnaast hebben ze iets meer tijd. Uh, ze hebben betere camera's. Uh, die, die, de drones vliegen veel uh, langzamer dan uh, die, die straal, uh, straaljagers. Zoals de F-16 of, of de moderne varianten daarvan. Uh, het kan juist zijn dat ze nu veel... Bewust een keuze maken. Uh, maar aan de, aan de andere kant, als je dus zegt, ja, het, het, het worden poppetjes eigenlijk wat je ziet, hè? Of, of, of, of, of bullets, hè? dus niet meer echte, het wordt echt heel abstracte beelden die zij zien, dus niet meer de echte, ja, geen mensen, maar, maar, maar, maar Een soort wat zegt, computerspelletjes. Poppetjes. Ja, dan wordt het een soort com com computerspelletje. Is het misschien, heb je de neiging om te, snel te schieten, maar we moeten wel. Wel, ja, aan de andere kant moeten we wel, wel, wel, wel inzien dat die mensen wel echt worden opgeleid. Het zijn niet zomaar gasjes die goed zijn in videospelletjes. Uh, dus dat is wel een vrij naïef beeld. Maar het is wel heel interessant om echt te onderzoeken of het, juist, of het echt dehumaniserend werkt. Of misschien juist zelfs humaniserend In die zin dat ze juist ja, een, een, een meer tijd hebben om een bepaalde reflectie te doen. Om alvorens een, een burger te treffen. In Nederland, uh, we zijn er niet in Afghanistan... worden toch heel veel drones de lucht ingestuurd. Uh, in 2009, uh, geloof ik, 190 keer door de, door de politie... In, om een inbreker te pakken of om iets in de gaten te houden. Uh, er gebeurt al heel erg veel. Um, is dat eigenlijk al aan regels uh, uh, gebonden? Nee, niet, uh, niet echt. Het is vrij onduidelijk wanneer een, uh, een uh, politie het uh, mag inzetten. Um, ja, dat is wel regelgeving... Um, maar de regelgeving is, is, ja, is niet specifiek bedoeld voor deze drones uh, en, en wat ze kunnen. Maar uh, het, het is van groot belang dat er snel een duidelijke uh, regelgeving komt. Want ja, je, we leven toch in een democratische rechtsstaat. En dan zou je toch graag willen weten waarom en wanneer en precies welke gegevens de politie wilt, wilt hebben als ze zo'n drone in de lucht, uh, uh, lucht laten hangen. Want ze kunnen jou bekijken. Er zijn ook uh, uh, drones die je bij de mediamarkt kan kopen met een cameraatje. Uh, leuk om je kinderen spelend in de tuin te fotograferen of om, om je hond te zoeken als je hem kwijt bent. Um, maar dit gaat natuurlijk gevolgen hebben voor onze privacy. Ja, ja. ja de, de ontwikkeling gaat razendsnel. Dus eigenlijk, we zijn eigenlijk begonnen met drones rond, rond 2000. Hè, de oorlog van Irak. Daar zijn ze eigenlijk voor de eerste keer ingezet voor verkenningsvluchten. En tien jaar later zijn ze eigenlijk te koop bij de mediamarkt. We moet wel wel. Die, die drones zijn niet, niet, niet zo technisch zo, zo sterk als die drones die Amerika en, uh, gebruikt. Maar goed, goed, wat kunnen ze? Ja, is voor een paar honderd euro heb je een drone met twee cameraatjes die redelijk goede beelden, uh, beelden maken en leuk kunnen, kunnen filmen. Maar ja, ze hebben nog wat beperkingen. Ze hebben maar een bereik van 50 meter. Ze kunnen maar 10 minuutjes vliegen en dan moet je ze alweer opladen. Dus dat zijn wat beperkingen. Maar je kunt ons voorstellen, over een paar jaar kunnen die ook echt uren in de lucht vliegen. En maak ze schitterende beelden, dan kun je van 200 meter. Ik las zelfs dat er drones aankomen zo groot als een vingernagel. Dus totaal niet te zien dat die in de lucht hangt met een, met een prima camera. Ja, dat is de toekomst. Maar dat zit meer in de militair context, willen ze die gebruiken. Dat is hartstikke mooi maar -materiaal. goed, daar, daar beginnen dingen en die komen uiteindelijk misschien ook ja, wel in de mediamarkt. Ja, dat is de dual-use technologie. Dus dat het voor militair doeleinden, maar... We kunnen op onze vingers tellen dat over een aantal jaren... dat ook op de silenciele markt te vinden is. Ja, dat, dat wordt een toekomst. Ik, ik, ja, ik, ik denk dat over vijf tot tien jaar... dat we die ook, ook bij de middenmarkt markt kunnen kopen. Ook voor een paar honderd euro's. Ja, Die zijn nu bijna onbetaalbaar, maar die ontwikkeling gaat zo snel... dat die ook betaalbaar wordt voor de, uh, voor de gewone man op straat. Wat, wat voor gevolgen gaat dat hebben? Want, want je kunt je voorstellen dat... Uh, nou ja, een, een roddeljournalist of zo, weet ik het, Albert Verlinden die misschien iemand wil betrappen. Of, of misschien mensen die zin hebben om de, om de buurvrouw een keer wat nader te bestuderen. Het kan natuurlijk ook nare toepassingen krijgen. Ja, dat, dat, ja en, en dat zal zeker ook, ook gebeuren. Want waarom zou je zo'n zo drone kopen... die niet heel spectaculair is, maar die wel goede beelden kan maken. En die gewoon een tijdje in de lucht kan, uh, kan blijven hangen. Uh, kijk, ja, nu, nu kun je misschien ook... Uh, met een, met een tuintrapje of met een keukentrapje... bij de buren over de schutting kijken. Uh, ja, dat is, dat is misschien ook niet zo netjes. Maar met een drone kun je veel meer zien. En als ze zelfs zo klein zijn... kun je die drone natuurlijk ook... Ja, door een zolderraampje of een, of, een, of een deur die open staat... Uh, laten binnenglippen. En dan gaan, gaan kijken wat er allemaal te zien is. Uh, en ik neem aan dat voor veel mensen dit toch wel onwenselijk is. Omdat ja, de privacy staat hier toch... Uh, toch echt op het spel van de, uh, ja, van, de, van, van, van de bevolking. Is er al regelgeving of moet die er komen? Ja, er is regelgeving over privacy. Maar, en, en er is ook regelgeving over die drones, hoe je ze mag gebruiken. Kijk, die drones mag je eigenlijk gewoon niet gebruiken binnen Bouwcom. Uh, ja, binnen eigenlijk. Er moet een groot veld zijn. Je moet uh, 150 meter van, van, van, de, van, van mensen, uh, van groepen mensen afstaan. Zodat het voor de veiligheid... Maar... Denk eens op YouTube wat je allemaal vindt van die drones, wat die beelden maken. Die worden allemaal gewoon rond het huis gebruikt. Ze maken van allerlei filmpjes. Uh, want filmen mag je eigenlijk niet. Hè? Want je hebt dan een vergunning nodig van het ministerie van Defensie. Wil je filmen met een, met een drone? Of met een modelvliegtuig of, of, of wat dan ook. Maar dat wordt allemaal allemaal gedoogd. En het is ook bijna niet, niet, niet te handhaven. Want gewoon, gewoon op YouTube zie je al die filmpjes wat, wat je met die drones allemaal kunt filmen. En dat je mensen kunt volgen. en Ja goed, het is maar 50 meter maar. Maar hoe gaat dat een de samenleving veranderen? Als iedereen elkaar permanent op allerlei manieren in de gaten kan houden. Ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment gewoon simpelweg niet meer interessant is. Omdat we ieders geheimen kennen en, en iedereen ongeveer even ranzig blijkt. Ja, la ja. ja, laten we wel hopen dat dat nooit de toekomst is. Dat, dat, dat ons echt helemaal niks meer kan schelen. Uh, uh, onze privacy, zoals je niet, niet, niet, niet schetst. En laten we hopen dat we in ieder geval toch... Dat, dat er echt een groot onderscheid wordt gemaakt... tussen het publiek domein en het, en, en het privé, privé domein... dat we daar toch nog, nog onszelf kunnen zijn. En uh, op het moment dat, dat, dat ik het gevoel heb... Uh, dat ik zelfs in mijn huis of in mijn omgeving... Uh, constant gevolg en echt niet meer mezelf kan zijn. Want je bent constant toch wel bewust... stel je voor dat ik in die angst moet leven... dat ik constant gevolg zou kunnen worden of kan worden... dat ik in een soort panopticum leef, hè... Dat, dat, ja, de, de, maar, zoals de overheid of zelfs mijn buurman me constant kan volgen. Maar eigenlijk gaat het altijd zo dat, dat uh, iets wordt ontworpen. Dat is dan een soort uh, uh, voldongen feit. En dan vervolgens gaan mensen denken over de ethiek en eventuele regels. Maar nooit een keer in de fase dat het ontworpen wordt... dat een ontwerper denkt, nou laat ik ook eens over de ethiek nadenken. Dat zou beter zijn. Ja, dat zou beter zijn. Dat zou zeker beter zijn. En we zijn er ook al mee begonnen. Een aantal jaren kennen we het mooie begrip... value sensitive design. Dat is het waardebewust ontwerpen. Dus dat je in je ontwerp al probeert... een aantal waarden te, te, te incorporeren... zodat ja, dat je bijvoorbeeld geen wetgeving nodig hebt. Uh, ja, Dat blijkt vrij moeilijk uh, te zijn. Vooral in dit geval. Hè, van drones. Ja, je weet dat privacy op het spel staat. Uh, wetgeving zal, zal echt niet helpen. Uh, dan kunnen die dingen denk ik ook al bijna niet meer verbieden. Je, je, je zou kunnen zeggen, drones mogen niet meer verkocht worden... die uh, sensoren uh, dragen waarmee je kunt filmen. Dat is een makkelijke ingreep. Maar uh, er zullen genoeg hobbyisten zijn... die snel dat cameraatje uh, daaronder hangen en, en, en zelf weer gaan filmen. Um, ja, hoe je dat precies gaat reguleren, dat is, uh, dat, dat, dat is een uitdaging. Ja. ja, ik heb nog niet de, uh, niet, niet, niet de oplossing, maar ik zie het wel met, met, met enige angst uh, tegenmoet. Ja. En uh, komende week gaan jullie daar dus uh, over uh, debatteren op het congres. Ja, op het congres, ja. Maar voornamelijk over militaire robots, maar dit zal zeker ook nog aan, uh, aan bod komen. En dan weer hartelijk dank. Geen dank. We blijven nog even bij de drones, want de Europeans... Space Agency heeft, de ESA dus, heeft een spelletje ontwikkeld waarmee u de wetenschap zou kunnen helpen. Tenminste, als u zo'n drone tot uw beschikking heeft. Onze verslaggever deed een poging om zo'n drone te laten vliegen. en vroeg meteen aan de ontwikkelaar naar het nut van dat spelletje. Ready for take-off? Ja, we zijn, we zijn helemaal klaar. Oh, het is, nu, uh, is nu opgestegen. En hij, ja, ziet, hij hangt echt voor ons. Bijna nou, een beetje te wiebelen in de lucht. Maar het is toch wonderlijk dat hij zo uh, stabiel blijft hangen. Nu zijn we dichtbij genoeg om, uh, om aan te meren. En zegt hij tegen mij dat ik, het, uh, dat ik klaar ben en dat ik even moet landen. Ja, en als ik geland ben, dan laat hij mij zien hoe goed ik het deed. Nou, heel slecht dus. Nul punten voor de tijd. veel <laughs> te lang over gedaan. Enige excuus is dat je me natuurlijk aan het afleiden was. Ja, Sorry. We staan hier op de uh, parkeerplaats van uh, ESA-terrein. En uh, voor ons ligt een uh, drone. Wat is dat precies voor een drone? Dit is een Parrot AR-drone. Dat is een, uh, ja, eigenlijk een speelgoedhelikopter met vier rotoren... die je gewoon uh, ja, in de winkel kunt kopen. En je kunt er eigenlijk twee dingen mee doen. Eén ding is gewoon fotootjes maken. Dus als je op vakantie bent en je wil van boven een foto uh, hebben... dan kun je dat doen. He, maar je kunt ook uh, daarmee uh, spelletjes spelen. Augmented reality uh, spellen. Waarin je dus in de echte wereld vliegt. Maar, uh, en op je telefoon zie je bijvoorbeeld de beelden van uh, de drone. Die aan boord van de drone worden gemaakt. Dus je kijkt eigenlijk door naar de applicatie op je telefoon of op je iPad te kijken. Uh, krijg je een beeld wat over de werkelijkheid heen gelegd wordt. Precies, en je navigeert ja. door die uh, kunstmatige wereld. Ja, dus je, je beweegt door de virtuele wereld. In het geval van het spel dat wij gemaakt hebben voor deze drone... beweeg je in de ruimte. En in het eerste level wat we gemaakt hebben... moet je proberen om aan het International Space Station aan te meren. Mag ik ook een keer proberen? Jazeker. Ja, zeker. Dit is take off. Dus als ik take off, dan gaat hij gewoon omhoog. Ja, dan gaat hij gewoon omhoog. Kijk, als je niks doet, oh. gebeurt er dit. Ja? Nou, je moet hem iets naar rechts sturen soms. Dan doe je je linkerduin. duim. Je daar. Okay. Linker duimel. Oh. Mission aborted. Oh jee. Nou, maakt niet. <laughs> Doe maar. Probeer het maar eens. Waarom ga jij bij de ESA een spelletje ontwikkelen voor consumenten die zo'n drone hebben aangeschaft? Nou ja, dus, uh, ja, wij vinden het natuurlijk heel leuk als mensen plezier hebben om dit uh, spel te spelen. En uh, ook dat mensen een beetje in contact komen met wat we doen in de ruimte. Maar het idee hierachter is inderdaad om een uh, wetenschappelijk, uh, ja, wat ze noemen crowdsourcing uh, project te doen. En waarbij mensen uh, door zelf dit spel te spelen, ons helpen in ons uh, wetenschappelijk onderzoek. He, dus wat er gebeurt is, als je aan het vliegen bent met de drone... dan maakt hij uh, beelden. En die beelden worden tijdelijk opgeslagen op je iPhone of iPad of wat je ook gebruikt. He, en als je dan klaar bent met het spel, dan kun je naar de highscore table gaan. En daar uh, kun je je score naar ons opsturen. Maar uh, je kunt daar tegelijkertijd ons helpen met ons experiment. He, dus je krijgt de keuze, wil je meedoen met het experiment? Als je dat doet, dan worden de beelden bewerkt... En de bewerkte gegevens worden naar ons doorgestuurd. En die gegevens die stellen ons in staat om robots beter te leren afstanden te zien. Oké, okay, dus je leert zo'n robot eigenlijk beter kijken? Precies, ja. Ja, dit is heel goed. Ja, ja, ja. ja nu ben je heel goed bezig. Nou naar voren kantelen. Oh, klein beetje naar voren. Hé, hey, je bent wel gedokt. Oh, nee. Echt? Nee, hij veelt. Veelt, ah. Hij is ook heel ver weg nu. Ja, hij is nu heel ver weg. We zijn uh, tegen de module van de ISS aangecrashed, uh, denk ik. Oh. Het idee erachter is, als uh, robots uh, moeten leren om afstanden te zien, dan hebben ze daar veel data voor nodig. En uh, die data, die, uh, die is moeilijk om te vergaren. Toen dachten wij van nou, hè, hoe kunnen we toch voor elkaar krijgen dat we heel veel data en heel gevarieerde data uh, binnen kunnen krijgen. En uh, nou, ons idee was, van nou, laten we een spel maken voor een robot die heel veel mensen hebben. Hè, want dit is. In onze optiek misschien wel de eerste robot die uh, heel wijd verbreid is. Die ook een camera heeft en waar wij dus wat mee kunnen. Uh, en dit is uh, nou, echt ideaal. Uh, hier is het echt de eerste keer dat we een uh, ja, crowdsourcing experiment in de Robotica doen. Waarbij mensen zelf de robot hebben. en uh, Waarbij dus heel veel verschillende robots op verschillende plekken. Uh, ja, hun data doorsturen. En ja, we hopen dat we hiermee ja, kunnen verbeteren... hoe robots uh, in hun omgeving kunnen navigeren. Oké, okay, dus try, try again. again. Ja. Onderzoeker Guido de Kroon in een bijdrage van Gerda Bosman. En deze ESA-app is gratis te downloaden in de App Store. Alleen maar voor de Apple, maar ze zijn nog bezig voor de Androids. Wat we vorige week nog niet wisten, dat is een rubriek die we vorige week ook nog niet hadden. Vorige week wisten we nog niet dat de reuze inktvis met één tentakel boven de afgrond van de uitsterving heeft gehangen. U weet wel, de reuze inktvis in zijn glorie dagen de schrik van kapitein Nemo van 20.000 mijlen onder de zee. Ze hebben het DNA ervan geanalyseerd en het blijkt dat al die reuze inktvissen zo nauw verwant zijn... dat het wel zo moet zijn dat ze allemaal van elkaar afstammen en dat hij dus ooit bijna uitgestorven is geweest. Maar hoe hij dan precies aan die uitsterving is ontsnapt, dat weten we niet. Misschien volgende week. Het stond allemaal te lezen in Proceedings of the Royal Society B. Vorige week dachten we nog dat het heelal een stuk jonger is... dan het in werkelijkheid is. De babyfoto's van ons universum die werden donderdag in Parijs getoond. Opnames van de Planck-satelliet. Vorige week kon u daar sterrenkundige John Heijzen zich al op horen verheugen. Nou, Nu blijkt dus dat het heelal niet 13,5 of 13,6 miljard jaar oud is... maar 13,82 miljard jaar oud. Heel wat meer kaartjes om uit te blazen dus. En uh, vorige week vroegen we ons misschien nog wel af... waar de raket is gebleven die Neil Armstrong als eerste man op de maan zette. Die raket is waarschijnlijk gevonden. Miljardair Jeff Bezos heeft de raketmotor gevonden... en 6 kilometer laten optakelen van de oceaanbodem. En hij denkt dat het hem is, de raket van Apollo 11. En het wordt dus een museumstuk. Volgende week meer dingen die we deze week dan weer nog niet wisten. Wereldwijd zijn het de meest gebruikte cellen in het lab, de Hela-cellen. Vernoemd naar Henrietta Lacks, de vrouw die zonder het ooit geweten te hebben... lichaamsmateriaal heeft afgestaan aan laboratoria over de hele wereld. Toch weten we maar weinig van de blauwdruk van die cellen. Duitse wetenschappers kwamen op het lumineuze idee... om het DNA van die cellen eens goed te bestuderen. De conclusie, het is een enorm rotzooitje. En deze cellen zijn misschien wel helemaal niet geschikt voor onderzoek. Edwin Kuppen is moleculair geneticus van het Hubrecht-instituut in Utrecht. Hartelijk welkom. Goedenavond. Zullen we eerst eens gaan luisteren naar dat wonderlijke verhaal van Henrietta Lex. We hebben het uh, laten vertellen door ethicus Erwin Compagne... van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Henrietta Lex, dat is een... Dat is een... Een wat arme, uh, negroïde vrouw uh, in Virginia, Amerika. Geboren op uh, 1 augustus 1920. Zij was uh, tabaksverbouwer. Uh, en uh, nou, dat ging op zich allemaal goed. Ze kreeg uh, meerdere kinderen. Uh, totdat zij in uh, 1951, dat was toen 31 jaar oud... Uh, een soort zwelling in de buik voelde die ze niet vertrouwde. Maar ze bleek weer zwanger te zijn. En na de bevalling bleef zij abnormaal veel bloedverliezen uit haar vagina. Ze is toen weer in het John Hopkins ziekenhuis uh, terechtgekomen. En daar werd uh, vastgesteld dat zij een tumor had aan haar baarmoedermond... die dat bloedverlies verklaarde. Uh, er zijn toen biopsen van die tumor genomen. Uh, en die zijn onderzocht. En daar bleek dus, bleek dus dat het een kwaadaardige uh, uh, kanker was van haar baarmoedermond. En ze is nog bestraald. Uh, en tijdens die behandeling zijn er twee stukjes uh, weefsel... ook weer van die baarmoedermand afgenomen. Eén stukje met de zieke cellen, maar ook een stukje uh, met de gezonde cellen. Die twee stukjes die zijn uh, gegaan naar een arts... die in het John Hopkins ziekenhuis werkte. Dat is dokter George Otto Gay. En die wilde heel graag menselijke cellen kweken... Uh, maar dat lukte me niet, want die cellen gingen, ja, dat bleef maar een paar dagen in leven en dan gingen ze dood. En, uh, dat lukte ineens tot zijn grote verbazing, lukte dat met de, met de, met de cellen van de baarmoedermond uh, van Henriette uh, Lex wel. Door de bekendheid er kwam dus over de hele wereld kwam er dus vragen van ja dat, dat willen wij dus ook wel, uh, wel gebruiken. Met name naar, uh, voor onderzoek naar kanker, naar AIDS, naar het effect van bestraling... en eindeloze andere wetenschappelijke doelen. Uh, dit was eigenlijk het begin van de onsterfelijke cellijn van hela cellen. MUZIEK voor haar is het heel uh, tragisch verlopen. Zij uh, is in augustus 1951 weer opgenomen in het John Hopkins ziekenhuis... En daar heeft ze gelegen tot 4 oktober 1951, toen is ze overleden. Ze had een helemaal totaal uitgezaaide kanker. Uh, Zo'n baarmoederhalskanker, nou, dat, dat, ze zal niet uh, prettig aan haar eind zijn gekomen. Dat, dat op een gegeven moment mergelt zo iemand, die, die, die kanker eet zo iemand eigenlijk bijna op. Hè? Dat, ze zal uitgemergeld uh, gewoon uh, uitgeput door de kanker zijn doodgegaan. Maar die, die, dat was gewoon in die tijd, in de jaren 50, dat er gewoon zonder toestemming van de patiënt gewoon weefsel werd afgenomen. En zij heeft er maar geen toestemming gegeven dat, dat, dat het gebruikt mocht worden. En de schatting is nu dat er zo'n 20.000 kilo Harriet Lex rondgecirculeerd heeft. En zij is overleden aan de kanker. Voor haar was het niet uh, behulpzaam meer. Maar op basis van haar cellen zijn wel heel veel hele bruikbare medicatie voor uh, kanker ontwikkeld. een campagne legt uit waar die hela cellen vandaan komen over Henrietta Lex. Edwin Kuppen, moleculair geneticus, heeft u ze zelf wel eens gebruikt, die, die hela cellen? Ja, ik heb ze zeker gebruikt tijdens mijn promotietijd heb ik met hela cellen gewerkt. Er is veel gedoe over geweest, om, omdat de familie het niet wist, omdat zij het zelf uh, um, nooit geweten heeft. Maakt dat eigenlijk uit, want je zou kunnen zeggen, nou ja, als je dood bent, ben je dood en uh, dan ben je dood en dan merk je er ook niks van. Ja, ik denk dat dat een, dat is een moeilijke ethische vraag... Uh, waar denk ik iedereen een andere mening over kan uh, hebben. Dus daar zullen we, dat zullen we moeten respecteren. Uh, in dit geval is het een beetje een moeilijk verhaal. We konden, die wetenschappers destijds konden moeilijk vra toestemming vragen... voor iets wat ze nog niet konden. De, we moeten beseffen dat dit de allereerste cellen is... Uh, die ooit afgeleid is uh, van het mens. Uh, dus men kon niet van tevoren vragen van, vindt u het goed, dat afgeleid wil zeggen uh, vermenigvuldigd in het lab? Ja, dat we in het laboratorium uh, een stuk weefsel, een cel, uh, verder kunnen groeien... Je, je hebt een cel, je, je legt hem in een potje en dan uh, zijn het er even later twee... en dan misschien vier en dan acht en dan heb je heel veel cellen. Is ja, dat, uh... hoe dat precies destijds gegaan is, is moeilijk te zeggen. Uh, het is inderdaad, er gaat een stukje weefsel wordt in, uh, ja, in, een, in een schaaltje gelegd... met de juiste voedsel erbij. Uh, en dan zullen maar een deel van die cellen zullen gaan groeien. Of misschien is er maar eentje geweest die uh, onder die omstandigheden... Uh, zonder zijn omgeving uh, nog steeds kon blijven delen. En dat is een eigenschap die, uh, die niet veel cellen hebben. Waarom waren de, de cellen van Henrietta Lex... bij uitstek zo geschikt om, om te delen? Ja, dat kunnen we misschien alleen achteraf bekijken. Um, het één ding wat we weten is dat uh, er een enzym geactiveerd is... wat de uiteindjes van de chromosomen uh, repareert en intact houdt. Uh, want als dat niet gebeurt, dan gaat de cel vanzelfsprekend... Aan een bepaalde tijd dood. Uh, dus dat is in ieder geval één randvoorwaarde... die voor een cel uh, aanwezig moet zijn. Um, we weten natuurlijk ook niet hoeveel pogingen deze onderzoekers gedaan hebben destijds. Misschien hebben ze wel van honderden patiënten hetzelfde trucje geprobeerd. Uh, en was dit juist de verrassing van, hé, hey, nu werkt het wel. Dus misschien was het gewoon een lucky shot dat dit wel werkte. Maar het zou ook kunnen zijn, omdat zij een zeer agressieve vorm van kanker had... en het, en het, cel, het celmateriaal van, van de tumor was... dat het gewoon hele agressief delende cellen waren. Ja, we weten van normale cellen dat we die niet, dat die niet oneindig blijven doordelen. Dus we kunnen eigenlijk ook niet van normale weefsels cellen afleiden... Er zijn de laatste jaren redelijk wat technieken gekomen waardoor dat wel kan. Um, dus ja, een tumorcel kan dat wel. Dat is een van de eigenschappen van een tumor. Dat die blijft delen op momenten dat hij eigenlijk niet hoort te delen. Um, dus dat is de een van de redenen waarom van tumorcellen... Het, uh, men er wel in geslaagd is om daar cellijnen van af te leiden. Deze hele cellijn was de allereerste. Daarna zijn er nog vele tientallen, honderden, duizenden daarna afgeleid. Dan doe je onderzoek op die cellen... in de hoop dat het iets zegt over um, de menselijke cel... In het, in het geheel, maar je hebt atypische cellen... omdat je nou eenmaal gebruik maakt van, van die Hela-cellen... die misschien niet zo standaard zijn. Ja, we moeten natuurlijk niet denken dat deze Hela-cellen... dat dat eigenlijk een ja, de mens in een kweekschaaltje is. Uh, en dat deze cellen uh, synoniem of model zijn uh, voor iedere kankercel. Uh, deze cel heeft specifieke eigenschappen uh, van deze tumor van Henrietta Lex. Uh, we weten dat uh, ieder individu genetisch een andere opbouw heeft... En we weten ook nog eens dat kanker een ziekte is van dat erfelijke materiaal. En dat in, de, in die tumoren dat erfelijke materiaal ook weer veranderd is. Dus eigenlijk heeft iedere tumor weer andere eigenschappen. Nou is voor het eerst dat, dat DNA onderzocht. Na heel veel jaren dan vraag je je af... kennen onderzoekers eigenlijk het materiaal waar ze onderzoek op doen wel goed genoeg? Ja, kijk... Wat we nu weten is eigenlijk tot op het lettertje detail hoe dat erfelijke materiaal eruit ziet. We wisten al veel langer dat dat erfelijke materiaal van deze hele cellijn, dat daar iets mis mee was. We wisten bijvoorbeeld dat er 82 chromosomen in zitten, terwijl er maar 46 hoort te zitten in een normale cellijn. Of in een normale cel van de mens. Dus we wisten dat, maar het was ook een beetje struisvogelpolitiek. Het werkt goed, die cellijnen, dus waarom zouden we stoppen met iets waar we geen goed alternatief voor hebben? Maar het zou dus ook kunnen betekenen dat je iets hebt gevonden... wat uh, meer zegt over de hela cellen dan over de cellen van de patiënt... die je hoopt te genezen met het medicijn dat je aan het ontwikkelen bent. Ja, ik denk dat dat deels waar is. Uh, aan de andere kant, er zijn ook heel veel medicijnen... uit onderzoek met hela cellen gekomen die gewoon goed werken. Die wij nu gewoon algemeen gebruiken, et cetera. Uh, we moeten aan de kant van de tumoren natuurlijk wel erg oppassen... dat we niet veralgemeniseren en rekening houden dat iedere tumor... Uh, genetisch anders is. En het mooie is nu wel dat uh, we sinds die 60 jaar niet stil hebben gestaan... met technieken om cellijnen af te leiden. En er zijn nu dus technieken uh, om cellen, normale cellen te programmeren... tot een zogeheten stamcel, die gewoon oneindig kan blijven delen... in een kweekschaaltje. En er zijn nu ook technieken ontwikkeld... dat we bijna van iedere tumor cellijnen kunnen afleiden... En dat maakt het nu mogelijk om, die, om van een tumor een cellijn af te leiden... en dan eigenlijk in het kweekschaaltje medicijnen te gaan testen. En dan te zeggen van, hé, hey, dit medicijn werkt het beste voor deze patiënt. Wat is uw gedroomde cel? Als u onderzoek mag doen op elke denkbare cel... waaraan zou uw gedroomde onderzoekscel voldoen? Ja, het is goed dat u gedroomd noemt. We uh, zou het ook de ideale cel kunnen noemen. Als die bestond, dan zou iedereen die vast en zeker gebruiken. Uh, dus de ideale cel die bestaat er niet. Iedere, iedere individu is anders en voor ieder individu is de ideale cel of de gedroomde cel dus een andere en eigenlijk zijn eigen cel als het over zijn eigen ziektes en zijn eigen toekomst gaat. Maar ja, je probeert medicijnen te ontwikkelen die voor de hele mensheid van toepassing zijn als de hele mensheid iets zou mankeren. Ja, dat, dat is denk ik ook een gedroomd uh, beeld. Uh, dat zouden we graag willen, maar we weten van medicijnen die wij nu toepassen, uh, die wij werkend vinden dat die maar werken in een deel van de kankerpatiënten. Bijvoorbeeld 20% van de patiënten reageert erop. We weten dat er we bijvoorbeeld ook van antidepressiva... er is een deel van de patiënten wat reageert op bepaalde medicijnen. Dus uh, eenheidsworst, hetzelfde medicijn voor iedereen. Het is de mooie om waar te zijn. Uh, en dat is ook helaas de hele praktijk. Zou, zou dat ooit... Um in zicht komen dat, dat je voor elke patiënt apart medicijn, of dat je, dat je misschien verschillende variaties van elk medicijn hebt... en dat je gewoon wat celmateriaal afneemt en dan kijkt... nou, dit is misschien voor jou een goed medicijn... maar jij moet er vanaf blijven. Uh, ik hoop het. Uh, vanuit genetisch perspectief moet het eigenlijk zo op deze manier. We zien dat dat allemaal anders is. We moeten dat afstemmen. Uh, we moeten begrijpen waarom een bepaald medicijn niet... aan een bepaald individu werkt... en een ander medicijn aan een bepaald individu wel werkt... Um, wat wel de huidige praktijk is, dat het aantal potjes wat op de schap staat, het aantal medicijnen wat beschikbaar is nog beperkt is. En dat is natuurlijk een moeizaam lang proces, het ontwikkelen van medicijnen. Want is er dan eigenlijk nog wel iets aan te verdienen als iedereen zijn eigen medicijnzaal krijgen? Um, dat, is, dat is een van de redenen waarom de farmaceutische industrie niet staat te springen uh, om deze ontwikkelingen maar als het een, de enige weg is, dan zullen we die weg toch op moeten gaan. Er zal dan misschien niet noodzakelijkerwijs meteen een medicijn voor iedereen klaarleggen. Maar we maken natuurlijk ook al stappen als we zeggen van... ja, dit medicijn is wel het enige wat er ligt, maar dat gaat bij u niet werken. We kunnen daarmee overbehandeling voorkomen... en ook de kosten die met medicijngebruik gepaard gaan voorkomen. Weten we eigenlijk wel wat precies de verschillen zijn uh, tussen mensen... wanneer het gaat over, over celniveau, over onderzoekscellen... waarin de variatie hem allemaal kan zitten... Um, ja, variatie in dat erfelijke materiaal komt op, op verschillende plekken. Het, uh, het erfelijke materiaal uit 3 miljard DNA-lettertjes. Uh, en die lettertjes kunnen verschillend zijn. En dan zijn er tussen twee individuen, zijn er tussen de twee en de 5 miljoen lettertjes, zijn er verschillend. En dat bepaalt aan de ene kant de kleur van je ogen en aan de andere kant de gevoeligheid voor bepaalde ziektes. En we kunnen maar een deel van die verschilletjes op dit moment interpreteren. En daar hebben we dus ook nog daar zullen we ook grote stappen moeten maken. Even terug naar die Henrietta Lex. Toen de familie erachter kwam dat die cellen gebruikt waren voor onderzoek... toen waren ze aanvankelijk woedend. Omdat er natuurlijk ook geld was verdiend en zij hadden daar niks van gezien. Nu zeggen die onderzoekers dat het misschien helemaal niet zulke ideale onderzoekscellen zijn. En is de familie weer woedend, want ze willen graag dat die cellen gebruikt blijven worden... in de strijd tegen kanker, omdat ze het als een ideaal zijn gaan zien. Dat lijkt me een beetje dubbel. Wat vindt u? Ja, daar zitten wat uh, ambivalente gedachten in. Uh, het is natuurlijk de altruïstische gedachte... om uh, lichaamsmateriaal beschikbaar te stellen uh, voor de wetenschap... Uh, en voor toekomstige kennisvergaring, uh, is denk ik heel goed. Want anders komen als onderzoekers uh, ook niet verder. En dat is eigenlijk ook het gedachtegoed wat de familie uh, aanhangt. Uh, waar ze nu eigenlijk een klein beetje over boos over zijn... is het feit dat na alle discussies die er in het verleden al zijn geweest... Over hoe er met die cellen omgegaan is. en hoe de familie daar niet in gekend is. in al die procedures. dat ze nu op dit moment weer niet gekend zijn. in het feit dat die kaart. of dat genetisch materiaal in kaart is gebracht. En dat was netter geweest om even te zeggen. we gaan nu de genen goed onderzoeken. Dat we, gezien de historische discussie was dat zeer zeker goed geweest. En men had kunnen weten dat deze discussie eh, daar vrij zou komen. Als genetisch materiaal is in principe niet meer anoniem. Er zit veel meer in eh, dan wat het zegt over, de, eh, over deze tumor. Maar het zegt ook iets over wat er eh, persoonlijke eigenschappen van het individu. En dat zijn ook eigenschappen die verder in de familie aanwezig kunnen zijn. Had zoiets dan toch nog steeds kunnen gebeuren? Als ze, als ze nu zijn vergeten om toestemming te vragen aan die nabestaanden... dan vraag je je af, is er eigenlijk zoveel veranderd... sinds de tijd van Henrietta Lex en, en het heden? Jawel, er is, er is zeker wel heel veel veranderd. Er zijn, uh, en dat verschilt wel van land tot land... maar er is een heleboel wetgeving over biobanking... er zijn heel veel uh, wetten over privacy... en het gebruik van de restmateriaal, uh, et cetera. Dus ja, er zijn veel regels, maar... We moeten natuurlijk ook beseffen dat de regels enigszins... achter de feiten van de werkelijkheid aanlopen. Dat techniek... je helemaal geen cellen van mensen meer nodig hebt... omdat je, dat je ze gewoon zelf kunt maken? Nou, nee, eigenlijk in, het, in, in de zin van wat er met materiaal gedaan kan worden. Eigenlijk was dat toen ook. Men kon niet voorspellen dat men daar cellijnen van zou kunnen maken. Dus men zou dat, kon dat niet vragen en ook niet in de wetgeving al vastleggen. En dat geldt nu hetzelfde voor nieuwe technieken... zoals bijvoorbeeld dat compleet aflezen van het erfelijk materiaal... van het restmateriaal. Dat, dat was vijf jaar geleden nog geen werkelijkheid en dat kunnen we... Nu wel, dus die wetgeving daarover, daar zitten nog gaten in. Het loopt altijd achter de, achter de feiten aan. Hartelijk dank, Edwin Kuppen, moleculair geneticus van het Hubrecht Instituut in Utrecht. Graag gedaan. De rubriek post. U kunt bij ons terecht met vragen. Iets wat u zich altijd al heeft afgevraagd, maar nooit het antwoord op heeft kunnen vinden. Of misschien geen bevredigend antwoord op kunnen vinden. En de vraag die werd uh, gemaild door Jan Boers, die ik nu aan de telefoon heb. Goedenavond. Eh, goedenavond. Wat was de vraag ook alweer? Nou, ik heb een vraag over uh, of er echt uh, gevaren zitten aan het bereiden van voedsel in een machtentrol. En ja, dan niet zozeer de, de, de, de gevaren eventueel met te, te, te sterk opwarmen. Of eh, directe blootstelling aan die stralen als er een kier in het deurtje zit. Of eh, ja, als je, je zou hem open kunnen maken, er zit beryllium in. Dat allemaal niet. Maar eh, bijvoorbeeld door de te hoge temperaturen dat er chemische veranderingen kunnen komen in het voedsel. Of dat... Goede substanties eventueel in slechte kunnen veranderen. Dus kankerverwekkende stoffen misschien kunnen ontstaan. Um, ja, en nog een hele hoop van dat soort dingen meer. Dat, dat is eigenlijk de vraag. Martijn we hebben we aan de telefoon. Hij is Emiritus hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dit is, dit is een verhaal dat, dat blijft vaak terugkeren. Hè? Dat de machtentron toch ongezonder zou zijn dan de koekenpan. Ja. Wat, wat is daarover te zeggen? Nou... Feiten en dan, waarom komt het steeds terug? Uh, er zijn veel mensen ongerust geweest hierover. Dus er is vrij uitgebreid gemeten wat er gebeurt met voedingsstoffen en andere stoffen in eten als je die vormt in de magnetron. En daar komt een vrij duidelijk beeld uit. Namelijk dat het verlies aan vitamines en eiwit en mineralen en dat soort dingen uh, in de magnetron is hetzelfde of ietsje minder dan als je het gewoon kookt of bakt. En uh, dat is ook niet onlogisch, omdat je met de magnetron uh, vaak wat korter verwarmt en met minder water. Dus uh, alles wijst erop dat koken met de magnetron uh, wat gezonder is als je zorgen hebt over dergelijke verliezen dan gewoon koken. En ook het vormen van nieuwe stoffen... Dat krijg je bij flink bakken of bij grillen, hè, dan zie je zwarte of bruine korstjes ontstaan. Dat krijg je met de magnetron niet. Uh, daarom kun je er ook niet lekker vlees in bakken. En maar is er dan geen, op... geen één gezonde bouwsteen die het uh, verblijf in de magnetron niet overleeft? Nou, het vitamine C gaat uh, omlaag als je uh, groenten verhit. Maar als je ze kookt in een pannetje gaat het harder omlaag. Dus uh, wat dat betreft is de magnetron een streepje beter, maar het maakt niet veel uit. Dat is ook logisch, want die, die straling van die magnetron die is ook heel erg zacht. Mensen schrikken van het woord stralen, maar je moet je realiseren dat ook bijvoorbeeld het licht van een kaars is straling. Of als je een baby optilt en dichtbij je houdt, voel je wat warmte. Dat is ook warmtestraling. Dus of straling schadelijk is, dat hangt er vanaf hoe sterk de energie ervan is. Mag ik maar getalletjes ervan noemen? Een, een atoombom die produceert gamma en die heeft een energie van 100 miljard gigahertz. Nou, daar ben je binnen vrij korte tijd dood van. Dan röntgenstraling kan ook schadelijk zijn, dat is 10 miljard gigahertz. En uh, dat moet je dus niet lang minuten, minuten lang in je lijf krijgen. Dat krijg je ook niet bij röntgenfoto's dus heel kort. Nou, dan de straling die we allemaal hopen te krijgen als het weer mooi weer wordt. Dat als we in de zon gaan liggen van de zomer. Ultraviolet licht, dat is een miljoen gigahertz. Dus dan zijn we van 100 miljard naar een miljard naar een miljoen gegaan. Een uh, paar minuten doet helemaal niks, maar dag in dag uit uren in de zon liggen bakken is uh, ongezond en zou op den duur bij sommige mensen kanker kunnen veroorzaken. En dan de magnetron, uh, 100 miljard, 10 miljard, 1 miljoen en de magnetron is 2,5 gigahertz. De, dat is veel te zwak om wat dan ook te, te beschadigen in je voedsel. Dan het tweede deel, want u zei ja eerst maar even de feiten en dan waarom het zo hardnekkig is. Waarom is het zo hardnekkig wat u betreft? Nou... Uh, alle verhalen over uh, kankerverwekkend en schadelijk... en zo gaan eigenlijk terug op een Zwitser een uh, meneer Hertel, die daar een onderzoek naar gedaan zou hebben. Dat onderzoek is nergens te vinden. Je hoort wel indirect mensen die het gelezen zouden hebben. En dan, ja, er is eigenlijk niks van te bakken. Dat is zo ondoorzichtig. Uh, wat wel duidelijk is, dat die uh, meneer Hertel, die was priester van een uh, secte. Dat heette de Universele Kerk. En die Universele Kerk die zei dat... Uh, er een samenzwering is wereldwijd om mensen om het leven te brengen met magnetronstraling en mobiele telefoons en E-nummers en vaccinaties en nog een paar dingen. Dus dan en, waarschijnlijk uh, zou u in die gedachtentrant nu deel uitmaken van die samenzwering, meneer Katan? Ongetwijfeld. Kijk, iedereen die dus zegt dat het niet waar is, die is per definitie een onderdeel van de samenzwering. En... Uh, die mensen die laten zich ook niet overtuigen door een of ander wetenschappelijk onderzoek. Die hebben gewoon het licht gezien en uh, die, die zullen tot de laatste snik in geloven. En dat uh, is ook heel aanstekelijk. Je ziet dus nogal wat van die sectes die allemaal precies diezelfde informatie herhalen van, van Hertel. Vaak, vaak gewoon letterlijk uh, copy-paste en uh, die nooit van idee zullen veranderen. Juist. Meneer Boers, bent u uh, gerustgesteld inmiddels? Ja, ik, ik was er toch niet zo heel erg uh, van onder de indruk. Maar ja, toch komen die verhalen terug. En ja, die man Hertel, daar heb ik ook wel iets van gelezen. Die man is ook officieel veroordeeld. En, maar dat is weer teruggedraaid vanwege de, de, de, de vrijheid van meningsuiting. Dus er is ja, kennelijk toch niet helemaal uh, uit de lucht gegrepen, dat onderzoek. Uh, het bestaat kennelijk wel. Het is, nou, ja. Maar het is moeilijk oké, te vinden, begrijp of, ik. Of het onderzoek bestaat, dat is moeilijk na te gaan. Maar uh, wat dus Hertel heeft gepubliceerd in zijn verhaal... met magnetrons met daar magere heen bij en allemaal doodskoppen erop. Nou, toen schoten de fabrikanten van magnetrons in Zwitserland in een kramp... en hebben gezegd dat mag niet. Toen hebben de Zwitserse rechters gezegd nee, dat mag niet. En de rechters in Straatsburg hebben gezegd uh, dat moet kunnen. Of het nou waar is of niet. Ja. Juist, dat is de discussie. Jan Boers, hartelijk dank voor de vraag. En ja. uh, Martijn Katan, dank voor de heldere Bedankt uitleg. Dank voor de beantwoording. Graag gedaan. En als u als luisteraar een vraag geeft... dan kunt u dus terecht bij labyrintradio.nl. We gaan het hebben over de weerstand. Zeker in koude tijden als deze je beste vriend. Maar wat als diezelfde weerstand een nieuw donororgaan... Afstoot, of als de weerstand zich tegen je eigen lichaam keert. Zou je de menselijke afweercellen kunnen sturen om de tuin te leiden of opvoeden? Jorike Peters is onderzoeker bij het Radboud Medisch Centrum... en doet onderzoek naar ons afweersysteem. En morgen promoveert ze, maar vanavond is ze hier. Hartelijk welkom. Hallo. Hoe, hoe werkt eigenlijk uh, uh, globaal ons afweersysteem? Laten we een, een simpel voorbeeld nemen. Je krijgt een virus binnen en dan komt het afweersysteem in actie. Wat, wat gebeurt er dan? Nou, dat virus, dat, uh, dat komt je lichaam binnen, zoals u zei. En uh, dan wordt het herkend door het afweersysteem. En dan wordt het uh, door verschillende soorten cellen aangepakt. Het zijn verschillende soorten cellen actief. En de agressieve cellen zullen ervoor zorgen dat het virus opgeruimd wordt. Aan de andere kant heb je dan, uh, om te voorkomen dat, het, uh, dat de reactie uit de hand loopt... ook regulatoire cellen in je lichaam zitten... die er uiteindelijk voor zorgen dat, uh, dat de reactie weer een beetje stopt... zodra het gevaar geweken is. Dit zijn de, de befaamde T-cellen. Uh, de regulatoire T-cellen zijn één groep van de, van de cellen die immuunreacties remmen. Dus je, dus je hebt eigenlijk twee soorten afweercellen. Je hebt agressieve, een soort knokploeg, die de, die de virus uh, lekker stevig de tent uitrammen. En je hebt dan als het ware nog een soort chaperonecellen die zeggen, nou rustig maar, het valt dan wel mee. Zo zou je het kunnen zien, ja. En dit gaat niet alleen op voor, voor virussen, maar dit gaat ook op voor een, een tumor. Want ik heb wel eens gelezen dat je meerdere keren per dag gewoon kanker krijgt. En dat je het meestal gewoon bij wijze van spreken weer uitplast. Is dat zo? Dat heb ik ook gelezen. Ja? Dat heb ik zelf niet onderzocht. Maar er is inderdaad vaak uh, beschreven dat, je, dat er verschillende keren per dag een cel ontspoort. Wat mogelijk een tumor zou kunnen worden. Maar die door het eigen immuunsysteem wordt opgeruimd. Waardoor je dus niet ziek wordt. En een enkele keer gaat dat uh, mis. Nu, nu krijgt iemand uh, een nieuwe nier. Het kan ook een ander orgaan zijn, maar laten we bewijs van voorbeeld, uh, bij de nier blijven. Dan is een van de grote risico's bij de orgaantransplantatie... dat het lichaam dat niet accepteert. Wat gebeurt er als het lichaam niet die nieuwe nier accepteert? Het, uh, het lichaam zal die nier behandelen alsof het een virus of een bacterie is, namelijk als vreemd en gevaarlijk. En de knokploeg waar u het over had, die zal in actie komen en, en dat orgaan aanvallen totdat het uh, weg is. En wat houdt dat in aanvallen totdat het weg is? Uh, ze opvreten. gaan ja, de cellen kapot maken zodat ze niet meer functioneren en uiteindelijk wordt het uh, opgeruimd en ja, werkt het niet meer. Wat doet de, de dokter die de orgaantransplantatie begeleidt op dit moment in, in de gewone geneeskundige praktijk om dat te voorkomen? Op dit moment krijgen de patiënten afweeronderdrukkende medicijnen die het hele afweersysteem platleggen. En uh, daarmee wordt het donororgaan beschermd. Maar je kan je voorstellen dat dat ook weer zo zijn bijwerking heeft. En de belangrijkste bijwerkingen zijn heel logisch dat je vatbaarder bent voor infecties en voor tumoren. Want het afweersysteem doet het dan een tijdje helemaal niet zo goed? Of in ieder geval een stuk minder. Dus het is een beetje een balans tussen hoe ver je het afweersysteem remt... om je afstoting te voorkomen en hoeveel risico je accepteert op die infecties. Nu gaat de promotie erover hoe je die regulatoire T-cellen zou kunnen gebruiken... Om, het, uh, om te zorgen dat je niet een immuunreactie krijgt bij een nieuw donororgaan. Ja, dat klopt. Hoe zou ik dat voor me moeten zien? Uh, wat we hebben onderzocht in een van de studies is hoe je regulatoire T-cellen, dus de, de remmende cellen, op zo'n manier in het kweeklaboratorium kunt vermeerderen dat ze alleen maar reacties tegen de donororganen remmen, dus tegen de donornier. En, en dat het virus wel gewoon weggemapt wordt, maar dat uh, de nieuwe nier netjes blijft zitten? Precies. Als je deze, deze regulatoire cellen in de orgaanontvanger zou, uh, zou plaatsen samen met het donororgaan, dan zou inderdaad theoretisch uh, de donororgaan ge, ja, gespaard blijven... terwijl het immuunsysteem verder ongemoeid blijft. En hoe zou je dat uh, kunnen bewerkstelligen? Hoe bedoel je? Het kweken? Of? Nou, hoe, hoe kan je die, die cellen zo opvoeden dat ze weten... dat die nier daar moet blijven zitten, maar uh, het virus niet? Wat we hebben gedaan is dat we de regulatoire cellen hebben gekweekt... in een, uh, in een kweekbakje samen met cellen van de donor... En samen met groeifactoren, waardoor alleen de cellen, de regulatoire cellen die de donor herkennen, worden vermeerderd. Dus je voedt als het ware uh, die cellen op. En als dan de knokploegcellen komen om die nieuwe nier eruit te gooien, dan worden ze tegengehouden door die door jullie opgevoede regulatoire T-cellen. Ja, dat is het idee. Heeft het al gewerkt in, in, uh, in proefdieren bijvoorbeeld of in, of in het laboratorium? In, in muismodellen heeft het, uh, ja, werkt deze therapie. En, uh, ja, maar muizen zijn geen mensen. Dus we zijn nu een beetje op het punt waar we naar de mensenstudies kunnen gaan. En wereldwijd zijn er al verschillende kleinschalige trials ge geweest. Samen ja, met regeltoare cellen in transplantaties. En de resultaten daarvan zijn veelbelovend. Maar we staan nog wel echt in de kinderschoenen. Een van de voorwaarden is dat je dan van tevoren wel moet weten... dat die transplantatie plaats gaat vinden. Vaak is het natuurlijk zo dat een donor onverwacht overlijdt. En dan in alle haast moet dat orgaan naar het ziekenhuis... om in iemand anders te worden geplaatst... dan is er weinig tijd voor opvoeding van T-cellen. De therapie zoals wij hem nu voorgesteld hebben... met de donorspecifieke regulator T-cellen... heeft inderdaad dit, deze beperking... dat je vooraf uh, moet weten wie de donor wordt. En daarom is, is vooralsnog de belangrijkste doelgroep... de geplande transplantaties. En Dan moet je denken aan niertransplantaties van levende donoren... of stamceltransplantaties. Dus bijvoorbeeld als een familielid zegt... Uh, ik, ik sta mijn nier af... Aan ja, jou. ja of waarbij aan, of je ook nog even anders. tijd hebt om, uh, om, om onze regelatware cellen op te leiden. Dan heb je ook nog immuunziektes, dat, dat is helemaal uh, vervelend. Dan richt het afweersysteem zich om wat voor reden dan ook... tegen delen van het eigen lichaam. Zou, zou je deze therapie daar eventueel ook voor kunnen gebruiken? Ja, in, in theorie wel. En uh, wat we dan zouden moeten weten is... waar die regelatware cellen dan precies tegen opgeleid moeten worden. Als je dat echt specifiek zou willen doen. Op dit moment is dat bij veel auto-immuunziektes nog niet duidelijk. Maar uh, het is wel bekend dat bij auto-immuunziektes de regulatoire cellen nu falen om de reactie te onderdrukken. En in, in theorie zou je dus onze cellen kunnen gebruiken om dat weer die balans te herstellen. Maar dan moet je dus heel precies weten waar die cellen uh, zo heftig op reageren. Dat, en dan kun je ze specifiek maken. Of je, je geeft een hele groep van regulatoire cellen... in de hoop dat er een paar tussen zitten die de reactie uh, onderdrukken. Met dan wel weer het risico dat je meer reacties onderdrukt. Nu hebben jullie een beetje geleerd hoe je het afweersysteem moet opvoeden. Hoe voedt het afweersysteem zichzelf eigenlijk op? Hoe weet het in het lichaam wanneer aan te vallen en wanneer niet aan te vallen? Dat is een heel ingewikkeld uh, uh, gebeuren... Wat we weten is dat bijvoorbeeld voor de T-cellen de thymus een belangrijke rol speelt. Dat is een orgaantje in je lichaam die uh, betrokken is bij de ontwikkeling van T-cellen. En uh, in de thymus worden de T-cellen die te sterk op eigen lichaams eigen eiwitten reageren uh, eruit gehaald. Die gaan dood. En de cellen die niet op eigen uh, re eiwitten reageren mogen door. En dan, dan leert het afweersysteem waar die op moet ingrijpen. Ja, of in ieder geval waar het niet op moet ingrijpen. En waar het wel op moet ingrijpen, alle cellen die overblijven hebben een specificiteit. En ja, soms is dat een virus, soms is dat een bacterie. En tegen de tijd dat die bacterie eh, je lichaam binnendringt, dan wordt die cel actief. Bij tumoren gaat er iets mis, want we zeiden je krijgt een aantal, per, een aantal keer per dag kanker. Maar dat, dat plasje bij wijze van spreken gewoon uit. Maar soms kan een cel gewoon woekeren en dan grijpt het afweersysteem niet in. Is daar iets over te zeggen hoe dat mogelijk is? Van sommige tumoren is het bekend dat ze op zo'n manier genetisch veranderd zijn. dat ze de regulatoire T-cellen waar we het net over hadden. gebruiken als hulpmiddel om zichzelf te beschermen. En daarmee uh, leiden ze dus de agressieve T-cellen om de tuin. Want zij gebruiken de regulatoire cellen om de boodschap naar buiten te brengen: Wij zijn veilig, wij zijn zelf, val ons niet aan. Dus, dus eigenlijk hetzelfde wat, wat jullie doen, dat kan een, een tumor ook al? Uh, ja, sommige gevallen wel. Als je dan wat jullie als therapie bedenken precies zou omdraaien... dat je dus in dit geval niet de regulatoire cellen leert... Om, om, om de afweerreactie te onderdrukken, maar juist om hem niet te onderdrukken... dan zou je dus ook een nieuwe therapie tegen kanker kunnen ontwikkelen. Er zijn groepen uh, die daar inderdaad onderzoek naar doen... binnen de tumorimmunologie die... Uh... Daar zijn ze op zoek naar manieren om de cellen juist uh, weg te krijgen. Om zo de tumor weer ontvankelijk te maken voor het immuunsysteem. En dan maak je hem dus, dus agressiever uiteindelijk? De, de, dan maak je de, de, de knokploegen agressiever om die tumor er dus uh, uit te donderen? Nou oh, je neemt de remming weg. Hoe, hoe gaat het nu verder? Want jullie hebben een, een, een soort theorie, jullie hebben een... een uh... Jij hebt persoonlijk een proefschrift. Jullie hebben een idee van hoe het zou moeten werken. Het werkt in, in muismodellen. Wat is eigenlijk het traject om, om dit verder naar de medische praktijk te krijgen? Hoe gaat dat? En momenteel zijn er een aantal trials uh, uh, onderweg. Naar bijvoorbeeld regulatoire T-cellen bij uh, niertransplantaties. maar ook bij andere transplantaties. En zelfs al een aantal in auto-immuunziektes. En deze eerste trials zijn heel erg belangrijk, zodat we om te, om te kijken of het veilig kan om die regulatoire cellen veilig in mensen te infuseren. En daarbij krijgen we ook heel veel informatie van hoeveel hebben we er nodig. Wanneer moeten we ze inspuiten? Blijven ze stabiel op lange termijn of moeten we vaker infuseren? Dat soort zaken weten we allemaal nog niet. En ter hulp van die eerste trials komt er van dat soort informatie... heel veel uh, naar boven en kunnen we verder werken. En, maar hoeveel jaar duurt het dan uh, tussen muis en mens? Zeg maar, hoeveel hoeveel uh, tijd moet je dan overbruggen? Dat is heel moeilijk in te schatten... De eerste keer dat de regel het T-cel beschreven werd... is geloof ik in 2001 geweest. En we zitten nu op dit niveau, dus dat is op zich al vrij snel gegaan. Maar ja, dus we zijn wel twaalf jaar verder. En nu zetten we uh, aan het begin van de klinische trials... Ja, het kan goed nog tien jaar duren voordat we uh, nog verder gaan. Maar ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Dat kan, uh, ja, het is een hele brede schatting. En het hangt ook nog vanaf of het goedgekeurd wordt en, en of het geld blijft stromen. En, en of de, de autoriteiten ermee akkoord gaan. Uiteraard, want je hebt uh, met allerlei uh, ja, protocollen te maken. En het is natuurlijk ook niet goedkoop om per patiënt uh, regulatoire T-cellen te gaan maken. Fascinerend, toch? Ons, ons afweersysteem. Ik bedoel, we, we praten nu over alsof we het helemaal snappen. Maar ik kan me ook voorstellen dat, het, dat je er met verwondering naar kijkt: van hoe is het mogelijk dat, dat celletjes in actie komen wanneer jij iets hebt ingeademd wat er niet thuis hoort? Ja, dat vind ik inderdaad een heel fascinerend onderwerp. Ja, dat is het ook. Morgen de promotie, Jorike Peters, onderzoeker bij het Radboud Medisch Centrum. Heel veel succes daarbij. Ik noem ook nog even de naam van het proefschrift. Regulatory T-cells for immunotherapy. Een hele mondvol. Maar het gaat wel goed komen, toch? Morgen met de promotie, denk ik. Ik denk van wel. Dit was uh, Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en andere uitzendingen kunt u vinden via onze website wetenschap24.nl. Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom via onze website en via de mail labyrinthradio.nl. En ik heb nog een... Uh... Oproep: De VPRO is betrokken bij een wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse taal. En iedereen die daarin interesse heeft, kan gewoon meedoen. Doe mee en ontdek zelf hoe groot uw woordenschat is. Kijk voor meer informatie op wetenschap24.nl en test uw eigen woordenschat. Straks op deze zender het journaal, daarna Holland Dok Radio. Ik dank u voor het luisteren en wens u nog een hele mooie avond. Belastingtelefoon, belastingradio, belasting radio zul je bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget, huurtoeslag... Vrijdag of is zorg. het weer geld besparen, het blauwe vrijdag. Als u een andere vraag heeft. Radio 1, de hele dag in het teken van de blauwe envelop.